de interim-president van Honduras, Micheletti, heeft voor het eerst gesproken over een mogelijk vertrek. Hij zei dat hij bereid is af te treden, maar alleen als de verdreven president Zelaya niet terugkeert. Micheletti zei dat hij wil vertrekken om vrede en rust te bewerkstelligen. Dat was nadat aanhangers van president Zelaya opnieuw dreigden met demonstraties die rust te verstoren. De verdreven president Zelaya werd afgezet door het leger toen hij het volk per referendum toestemming wilde vragen om onbeperkt te worden herkozen. De staatsgreep is door de hele wereld afgekeurd. Costa Rica probeert te bemiddelen tussen de partijen en heeft aangedrongen op een nieuwe gespreksronde. Een jonge Amerikaanse filmfanaat is opgepakt voor het plegen van een aanslag op een Starbucks-filiaal. In mei ontplofte een kleine zelfgemaakte bom in een vestiging van koffieketen Starbucks in New York. De ruiten sprongen, maar er raakte niemand gewond. De jongen die nu is opgepakt is een grote fan van de film Fight Club uit 1999. Daarin speelt Brad Pitt, een man die aanslagen pleegt op grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Starbucks. De New Yorkse politie zegt dat de opgepakte tiener tegen zijn vrienden had opgeschept over de aanslag. De politie in Koevoorde heeft een man van 39 aangehouden... wegens overtreding van het huisverbod. De man had het huisverbod begin deze maand gekregen... omdat hij zijn vrouw had mishandeld. Omdat de man verward was en een gevaar voor zichzelf en anderen zou kunnen zijn... werd het arrestatieteam ingezet om hem aan te houden. De vrouw bleek gewond te zijn. Op het moment van de arrestatie waren ook hun twee kinderen van 4 en 8 aanwezig. Het weer? Vannacht ongeveer 14 graden. Overdag flinke periode met zon en bijna overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen 23 en 27 graden. Vanaf vrijdag buien en minder warm. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhits.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 Was it wasn't last night. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. Was it wasn't last night.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 Zonnetje brand, zorg dat je ontspant, en zo over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 is hot, zorg dat je bent op de juiste sport. Wieres bailar conmigo? Ben a tomar el sol conmigo. Venga, bailar conmigo en la playa. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant paart en zo hoog is hij. Moeten naar de stad, zwembad, verrichting het strand. Overal in Nederland, hier is die zomer mij.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 In de avond gaan we verder. een feest is wat je ziet dus. Alle papies en alle mamies bouncing op de beat. En in de avond gaan we verder. Een feest is wat je ziet dus. Alle papies en alle mamies. Iedereen geniet. Als het dag begint en je voelt dat... Zonnetje brand, zorg dat je ontspant, kan zo over zijn. Ook een lare start Stem Simba, of richting het strand, overal in Nederland hier is die of 106.9 FM. Mm. You're thankful before I pay you out. I promise it, promises. Check this, promise this. this hand cause I'm lost. En zomerheers.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 Con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo violata.